Per met het NOS-journaal. Limburgse bestuurders zijn helemaal klaar met bedreigingen en intimidaties, zeggen ze in een krantenadvertentie. Boven de oproep staat stop, Limburg trekt een streep. De advertentie is geplaatst door gouverneur Emiel Roemer, bestuurders van gemeente en provincie en het waterschap Limburg. Aanleiding zijn bedreigingen in Venlo, daar wordt gedebatteerd over de komst van een AZC. En de burgemeester, een wethouder en raadsleden worden bedreigd.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 politieagenten werden toen belaagd, de A12 werd geblokkeerd en bij het D66 partijkantoor werden ruiten ingegooid. Bij Veendam in Groningen is een belangrijke vaarweg voor de scheepvaart gestremd. In het A.G. Wildervankkanaal is een vrachtschip met vloeibare kunstmest deels gezonken, mogelijk door een fout bij het laden. Het schip moet eerst worden leeggepompt en kan dan worden geborgen. Het weer in het zuidoosten misschien wat zon. In de rest van het land bewolkt, maar bijna overal droog. Het is een graad of 10. Morgen meer zon, ook een paar buien en dan een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Wel, oudje. Er was er ook een in pakbij, bij, en die leek precies op een jeugdkiecht aan mij. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet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 Gedetineerd was in de Scheveningse strafgevangenis. op beschuldiging van anti-Duitse provocatie. Daar werd hem de medicijnen die hij nodig had voor zijn hartkwaal onthouden. En Teddy Schaak wist met te moeten bereiken. dat ze haar vriend konden zoeken. En zij smokkelde de medicijnen naar binnen. en redde daarmee mogelijk zijn leven. Want zonder die medicijnen gaat het niet goed als je hartpatiënt bent. En tijdens de wereldoorlog. tijdens de oorlog verslechterde Derby's gezondheid. Huttel de tijd nadat Teddy Schaak de liefdesrelatie met hem verbrak. Steve Derby op 58 jaar leeftijd aan een hartafval. Werd die begraven op Oud Eik en Duinen. We hebben het over Willy Derby, hè? wel bekend. Geboren op uh, 5 april was dat, hè? 1886 alweer een overleden al daar. Op 9 april 1944 was de Nederlandse zanger die bekendheid verwierf als uh, Willy Derby. En u hoort hem nu: Morgen gaat het beter. Een lied over de crisistijd in de jaren 30.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 Drie. muziek van Robert Long met iedereen doet het wat ja had u moeten luisteren en daarvoor roerde u augustus laat Het breng eens een zonnetje. Want ja, de temperaturen, ik moet zeggen, af en toe komt het zonnetje even door. Maar ik uh, moet zeggen, gisteren heb ik toch echt wel genoten van de zon. Mits je een dikke jas van hebt en uit de wind bent. Want uh, ja, de winterse periodes komen eraan. Ik ben afgelopen vrijdag flinke hagen op plekken in Nederland. En zelfs sneeuw wat bleef liggen. Dus de temperaturen gaan flink omlaag. Langzaam komt echt die winter voorbij. En ja, december, hè, dan mag het ook eigenlijk. Het is bijna december, dus uh, ja...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 Zo'n een meisje brengt je van de wijze, Je weet niet goed wat je moet doen Voor ik het besefte gaf ik haar opeens een zoom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 voor het lokale omoede vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstadische muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld... door Koor Draaier, daar bedank ik hem hartelijk voor. En zojuist hoorde u Ria Valk met Moeder, Ik ben zo bang. En daarvoor uh, de liefde van de man, ook gedaan door Ria Valk. En de volgende artiest is geboren in Purmerend op 16 augustus 1906...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 ik vlieg er meteen mee weg Naar de riviera Naar de riviera Naar die fijne, hip riviera Naar die mooie, blauwe, zonnige riviera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 Zag ik die pastoor, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Purmeren? Ja, zeker wel, zei de pastoor, je gaat rechtuit en als maar door. Kijk, zie je die kapel, die ken je ongetwijfeld wel en als je daar dan bent.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 Geluk, maak ik die step vast aan me druk En ik sleep je het hele eind Naar Purmerend, naar Purmerend Naar Purmerend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 Nou gaat hij naar de sloop, is al zout roesten We hebben een orrelt gehad, met de tuuttuutje, met de tuuttuutje, met de teutertje. We hier midden in de stad met de tuuttuutje, met de tuuttuutje, met de tuuttuutje.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 nou, bij vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Ja, vrolijke plaat van uh, de drie Jackets Met het autootje hebben ze ook meerdere versies van gemaakt. En daarvoor hoorde u Wim Zonneveld met Op de Step. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u uh, een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren...